In Griekenland wordt vandaag verder onderhandeld over de vorming van een nationale overgangsregering. Gisteren wenste vertrekkend premier Papandreou zijn opvolger al succes, maar daarna bleek dat de onderhandelaars het toch niet eens konden worden. De leider van een kleine nationalistische partij liep weg uit de onderhandelingen en zei dat hij niet verder wilde praten omdat Papandreou en de conservatieve partijleider Samaras binnen zijn kamers gewoon verder gingen met hun politieke spelletjes. Ze zouden het niet eens zijn over de onderlinge machtsverhoudingen en ook is nog niet duidelijk wie de nieuwe premier wordt. Een van de kanshebbers, Papadimos, zou willen dat de brede coalitie ook na vervroegde verkiezingen doorgaat. Als verkiezingsdatum wordt 19 februari genoemd. China heeft zich voor het eerst expliciet uitgesproken tegen verscherpte sancties tegen Iran. Sancties bieden geen oplossing, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Peking sluit zich daarmee aan bij Rusland, dat zich gisteren al tegen verdere sancties keerde. Volgens Rusland zijn sancties bedoeld om een regimeverandering teweeg te brengen. En dat is voor Moskou geen begaanbare weg. De internationale atoomagentschap IAEA kwam deze week met een rapport over het Iraanse nucleaire programma. Daarin staat dat Iran vrijwel zeker werkt aan een atoombom. In de aanloop naar de publicatie sprak het Israëlische kabinet al over een aanval op Irans nucleaire installaties. Oud-directeur van Natuur en Milieu Ad van den Biggelaar is overleden.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 ANW-verkeersinformatie. De ochtendspits is nog even niet voorbij. 220 kilometer file staat er. Toch wat drukker dan gebruikelijk. De langste file staan nu op de A9. Alkmaar richting Amstelveen. Voorknopend Raasdorp, 11 kilometer. Bij Rotterdam zijn nu flinke problemen op de weg... na een ongeluk op de A16 bij Rotterdam Centrum. Gebeurde op de rijbaan vanuit Breda. Daar is de oprit Rotterdam Centrum dicht. Zorgt voor veel, veel files daar, ook op de lokale wegen. Tussen Zwijndrecht en David Rotterdam Centrum staat op die A16 8 kilometer... Daarom ook file op de A15 vanuit Gorkum. Tussen Papendrecht en Knopend Ridderkerk inmiddels 7 kilometer. De A16 naar Breda is het ook vastgelopen voor de afrit Rotterdam Centrum. En daardoor staan weer lange files op de A20. Vanuit Hoek van Holland tussen Maasluis en Knopend Terbrechtseplein maar liefst 15 kilometer. De andere kant op tussen Moordrecht en Knopend Terbrechtseplein 6. ander probleem zit nog op de A22 van Beverwijk naar Velsen. Voor de Velzer-tunnel 4 kilometer. Voor een spoedreparatie is de rechterrijstrook dicht.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 NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Ze hebben zeer geavanceerd en zwaar wapentuig aan boord. Ze zijn flexibel, inzetbaar, maar wel heel erg duur. De Apache-helikopters. De VVD wil ze graag inzetten tegen piraten langs de kust in het oosten van Afrika. Zomaar eens horen waarom. Maar eerst naar de beurs... De financiële markten schoten gisteren helemaal in de stress... toen de rente op Italiaanse staatsobligaties steeg tot meer dan 7 procent. Aandelenkoersen gingen hard onderuit en de beurzen kleurden diep rood. Want de twijfels over Italië zijn en blijven ook vooral groot. Ook al is Berlusconi van plan op te stappen. Kijk hoe het vandaag gaat. Financieel redacteur André Meinema heeft de beursschermen voor zich. André, hoe zijn de markten geopend? Weer lager. Ongeveer zo'n anderhalf tot twee procent lager voor de belangrijkste markten in Europa. Van Londen tot en met Milaan. Want de zorgen blijven, zoals je zegt, aanhoudend groot. Er is geen oplossing in Italië nog. Er is ook nog geen oplossing in Griekenland. Met andere woorden, er is eigenlijk niks veranderd ten opzichte van een aantal dagen geleden. En dus blijven die zorgen bij beleggers en investeerders erg hoog. Wols, dit maakt zich ook grote zorgen over de Europese schuldencrisis... en de escalatie ervan, met name dan rond Italië. Want Italië is natuurlijk niet zomaar een land. En daar zag je dus ook gisteravond de koersen hard onderuit gaan. 3 tot 4 procent. Azië in dat spoor verder. Want daar zijn de zorgen ook groot. Met name dan omdat je ook een aantal grote banken hebt... in bijvoorbeeld Japan of in... Uh, Hongkong, uh, en, en daar dus verwacht men ook dat als Italië uh, in problemen komt... dat het ook een weerslag zal hebben op die banken. De financiële wereld is met elkaar verknoopt. Dus 3% eraf voor Tokio, en op dit moment min 5% voor de beurs in Hongkong. Hmm. En zie je dan ook vooral dat financiële aandelen eh, er zogezegd van langs krijgen? Ja, ja, ja precies. Die, die, die bankaandelen met name die kregen harde klap gisteren, of gisteren toen behoorlijk eh, zwaar. Vandaag ietsjes minder zwaar. Maar aan de andere kant, min 3, min 4, min 5 procent voor bankaandelen in Europa. Grote banken, eh, systeembanken, dat is natuurlijk eh, enorm fors. Ja. Maar over de hele linie <lacht> zie je trouwens ook de cijfers. Geen enkel aandeel ontsnapt eigenlijk aan de. Een ja, groot probleem voor Italië is, is natuurlijk de obligaties, staatsobligaties. Staat, staatspapier, die rente ging uh, gisteren zo omhoog, zo boven die kritische grens uit. Uh, hoe is het daar nu mee? Nou, dit loopt ook weer wat op. Gisteravond ging het van uh, bijna 7,5... in de loop van de middagavond richting uh, zo'n 7,25% voor een tienjarige staatsobligatie. Veel te veel natuurlijk voor Italië. De nou, ECB greep even in nog, hè? Uh, nou, dat, dat denkt men. We weten het niet helemaal zeker. Maar in ieder geval hebben ze het niet massaal ingegrepen. Want die koersen die zijn misschien enigszins gedrukt. Of beleggers hebben zelf wat, wat, wat keuzes gemaakt. Maar in ieder geval, uh, die, die, die, dat rentepercentage is niet onder die 7 uitgekomen. Maar vanmorgen zag je die koers toch weer oplopen. Nu op dit moment 7,4% voor de tienjarige staatsobligatie. Want Italië, hoe je het ook went of verkeerd... is, om, om te zeggen, een systeemland. 1900 miljard euro aan staatsschuld. Dat is meer dan de hele staatsschuld van Griekenland... Spanje, Portugal en Ierland werken elkaar opgeteld. En Italië is natuurlijk een... een... De, op twee na grootste obligatiemarkt in de wereld. Dus daar hebben heel veel partijen daar, uh, in geïnvesteerd. En het is de achtste economie van de wereld. Nou, als je dat bij elkaar optelt, dan schrikt de hele wereld van Tokio tot Europa zich helemaal lam als er met Italië iets verkeerd gaat. Ja, en uh, wat doen beleggers dan nu? Gewoon kijken wat er in Italië verder gebeurt? Of Napolitano nog verdere maatregelen neemt? Men hoopt natuurlijk dat daar een, zeg maar een, een, een, een, een stap vooruit wordt gezet, een keuze wordt gemaakt die overtuigt, die, die partijen overtuigen of het nou Griekenland of Italië is, in ieder geval, daar moet iets gebeuren. Maar dat zegt natuurlijk we komen met elkaar al weken en maanden ja. lang dat er iets moet gebeuren. En dat wat markten overtuigen. En zolang dat dus niet gebeurt. En getreuzeld wordt, dingen voor zich uit worden geschoven. Gaan de markten duwen en trekken. Hè, en krijgen dit soort druk op. In dit geval dan de Italiaanse staatsleningen. Goed. André Meijnenma, houdt het voor u in de gaten. Ook vandaag weer op Radio 1. Dankjewel, André. Tien over negen. Om de piraterij in Afrikaanse wateren te lijf te gaan... wil de VVD Apache gevechthelikopters inzetten. Minister Hille van Defensie moet de mogelijkheden daarvoor onderzoeken. Dat wil Han ten Broeke, VVD Tweede Kamerlid. Ten meneer ten Broeke, goedemorgen. Goedemorgen. Wat kunnen die Apache-helikopters voor een verschil maken? Wat kunnen zij bijdragen aan de bestrijding van de piraterij? Nou, ze kunnen een verschil maken omdat ze uh, in de eerste plaats meer vuurkracht hebben. Dat betekent dat als je mariniers moet inzetten tegen bijvoorbeeld die moederschepen van die piraten... u herinnert zich misschien die uh, spectaculaire beelden die we hebben gezien van Nederlandse mariniers die een Nederlands kopvaardijschip hebben ontzet. Ja. Dat gebeurt nu nog met linkshelikopters. Nou, die hebben een metrailleur aan boord en dat is het wel zo'n beetje. En dat is eigenlijk een, een, een beetje te gevaarlijk voor, voor Nederlandse mariniers. En het is aan de andere kant ook niet effectief genoeg. Dus als je en tegen moederschepen van piraten wilt optreden, en dat wil heel erg graag, en je wilt meer mogelijkheden hebben om die uh, koopvaardijschepen te beschermen... Dan, uh, dan zou het heel goed zijn om te kijken of wij ook apaties kunnen inzetten. We hebben ze immers. Ja. Uh, en de Britten hebben dat onderzocht. En die zijn eigenlijk tot hun eigen verrassing wellicht uh, erachter gekomen dat dat op... Dus, uh, zeg maar de, de type schepen, wat er ook wel als bevoorradingsschepen wordt aangeduid... ...in Nederland zouden dat de Johan de Wit en de Rotterdam kunnen zijn... ...en dat die daar heel geschikt voor zijn. Oké. Okay. We gaan even naar Tineke Neterlombos, voorzitter van de Vereniging van Redes. Mevrouw Neterlombos, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat een goed idee, Apaches in de strijd tegen piraten? Nou, alles wat helpt, uh, dat jaagt wij uiteraard toe... Maar waar het ons om gaat, is dat alle schepen uh, om de Nederlandse vlag die in dat gevaarlijke gebied varen... en dat is niet alleen de Afrikaanse kust, hè, dat is ook de hele Indische Oceaan op dit moment... Uh -huh. dat, dat, dat, dat de reders die daar met hun schepen varen hun personeel goed kunnen beschermen. Dat is voor ons het hoofdthema. En alles wat daar helpt is natuurlijk uh, welkom. Ja, en die is natuurlijk wel zwaar geschud. Ja, Zit u daarop te dat... wachten? Ik denk dat Nederland dat niet alleen kan. Kijk, de minister heeft gezegd, ik ga robuust optreden uh, op de kust van Somalië. Nou, dat lijkt ons ook een prima idee, want daar is defensie voor in de allereerste plaats. En dat betekent dat je die uh, piratennesten aan, aan de wal kunt aanpakken. Maar de minister staat volgens mij behoorlijk alleen, want hij kan natuurlijk als Nederland dat niet alleen. daar zal hij ook andere Europese landen bij nodig hebben. En die staan daar kennelijk niet... Uh, voor in de rij. En dat, dat maakt dus ook dat op dit moment de prioriteit is... bescherm je schepen, want één ding is zeker... als er bewapende beveiligers aan boord zijn... dan wordt het schip niet aangevallen. Aha, meneer Ten Broeke. Bewapende beveiligers aan boord. Wat ja. vindt de VVD daarvan? Nou, wij vinden al heel lang, uh, dus wat dat betreft geef ik mevrouw Netelbos volkomen gelijk. Maar we strijden die, uh, dat gevecht al enige jaren min uh, meer samen. Uh, dat Nederlandse koopvaardijschepen uh, veel actiever moeten worden beschermd door de Nederlandse marine. Uh, Hans Hille, eer wie ere toekomt, uh, is de eerste minister van Defensie die daar nu ook werk van maakt. Die ook geld op zijn begroting heeft gereserveerd. Wat niet makkelijk is, zoals u weet, tegen de achtergrond van de bezuinigingen. 20 miljoen. En met die 20 miljoen denkt Hille zo'n 50 koopvaardijschepen te kunnen voorzien. Uh, ...van contingenten uh, uh, mariniers. Wij vinden dat te weinig. Wij vinden het ook nog steeds te duur. We denken ook dat er te veel mariniers aan die koopvaardijschepen worden ja, ja. Uh, toegevoegd. Dat moeten we maar mevrouw Nederbos vragen. Maar meneer ten Broek, dat als het... u even mag onderbreken, ja. ...u vindt wel dat het mariniers moeten zijn, geen particuliere beveiligers? Ja, wij hebben op zichzelf als uiteindelijk... ...heb ik geen overwegende principiële bezwaren tegen particuliere beveiligers. Maar laten we nou even beginnen bij het begin. En dat is dat we nu eerst die mariniers... ...daarmee kunnen we al heel veel doen... Um, uh, dat wil Helen nu ook. En ik ben ontzettend blij dat we die doorbraak nu in ieder geval hebben bereikt. Um, en een, een ander deel van het verhaal is dat als uh, piraten de Nederlandse vlag zien... dan moeten ze we inderdaad weten dat ze beter kunnen omvaren. En daarvoor is het dan noodzakelijker om inderdaad, zoals Hitler dat heeft uitgedrukt... wat robuuster op te treden. Maar ik doe dat liever vanaf onze schepen... dan dat we echt het risico lopen om aan land te gaan. Oké, okay, maar voor Nethelombos, gaat u de, de rampkoers varen? Gaat u um, wel gewapende beveiligers aan boord zetten... en niet wachten op uh, uh, mariniers? <totstutters> nou, ik zelf niet natuurlijk, maar de, de, de, de reden zijn ten einde raad. Kijk, op dit moment is het zo dat uh, zelfs de onderhandelaars... die met de piraten onderhandelen, uh, die zeggen nu... Uh, zou ik een jaar geleden nog gevonden hebben dat er geen uh, private beveiligers aan boord uh, moeten komen, dan moet dat nu wel. Want uh, de mensen die uh, gegijzeld worden, de zeevarenden, dat zijn er op dit moment zo'n 200... Het ja, is dus een, een middelgroot vliegtuig vol. Mm -hmm. uh, die worden enorm mishandeld. En dat maakt dus ook dat, uh, dat die mensen totaal getraumatiseerd uh, uit zo'n uh, positie okay. komen. U zegt noodbreekwet, dus. Dat alle 250 we... Nederlandse schepen beveiligd moeten worden. Zo ja. simpel is het. En nou, de minister wil 50 beveiligen. Um, er worden nog heel veel aanvragen afgewezen. Dan weet, weet men met droge ogen te zeggen dat het gebied veilig is, terwijl het noemtwaar onveilig is. Dus zeggen de reders: ja kijk, wat moeten wij nou doen? Wij, wij, wij, wij, wij zijn een belangrijke handelsnatie. Uh, wij moeten ervoor zorgen dat de, de Azië-Europa-route, dat die natuurlijk ook door Nederlanders bevaren kunnen worden... Ja, en dan gaan wij uh, het gewoon zelf doen. En dat, dat moeten we eigenlijk met z'n allen zien te voorkomen. Meneer Ten Broeke, nog even ja. voor u. Uh, nee, we, moeten we voorkomen. We, ja, moeten we voorkomen. Ja. Maar wat u wil is nog te mager, volgens mevrouw Netelenbos, om de ja, Nederlandse het, vracht te bestremmen. En die Apaches, dat is mooi en dat is een zwaar wapen, maar daar bestrijk je ook het hele gebied niet mee natuurlijk gaat nog veel minder. Uh, dat die gebieden zijn gigantisch. Dan uh, hebben we het over het grootste deel van de oppervlakte van Europa. Wat door uh, een paar schepen moet worden beveiligd, dat gaat natuurlijk niet. Uh, van Nettelos heeft helemaal gelijk, want we zien niet alleen de problemen nu aan de, de, zeg maar, aan de oostkant van Afrika, uh, Somalië, we zien het ook nu aan de westkant. Deze week nog is er een uh, ja. grote Maltese tanker gekaapt. Dus u wilt mannen. particuliere beveiligers ook wel overwegen? Nou, het heeft weinig zin. Daar, daar gaat namelijk, uh, daar gaat deze, met deze misdaad gaat dat uh, uh, denk ik niet lukken. Ja, maar kijk, weet uh, wat, wat mij nou zo stoort. Uh, ja. dit, dit zijn allemaal hele fatsoenlijke ondernemers. En er zijn ook hele fatsoenlijke landen, zoals uh, Denemarken, zoals Noorwegen, zoals uh, Groot-Brittannië. Die hebben het uh, fatsoenlijk geregeld. Wij hebben ook juridisch helemaal uit laten zoeken hoe dat in Nederland kan. Ja. En wij willen dat gewoon ook heel erg fatsoenlijk regelen. En, en, en zorg er nou voor dat die reders niet de illegaliteit in moeten. Want dat, dat is dan het alternatief. Dat moet je toch niet willen. En ik vind als, als, als een belangrijke bedrijfstak voor Nederland om hulp vraagt, zegt ons: stel ons in staat om onze mensen te beschermen. Dan is het toch heel gek dat wij al vier jaar lang aan de poort zamelen en dat men allemaal gewichtige juridische. Uh, een verklaring even, dat uh, in dit stadium nog niet zou moeten. Want één ding weet ik zeker: Nederland gaat het doen. Maar natuurlijk altijd veel te laat. En ja, dus ben je je ja, bij. Want mijn vlag gewoon ik, uit. Meneer Tenbroek, laatste woord. Kort. Ja, ik snap, ik snap de noodkreet van mevrouw Netelbos. En ze heeft ook grotendeels gelijk. Maar laten we even ook vaststellen: ze had niks. En ze krijgt er nu 50. Ik denk dat we van die 50 op zijn minst 100 kunnen maken. En door ook de marine wat agressiever te laten aangrijpen. We hebben het afgelopen jaar gezien dat we van 35 schepen die gekaapt werden... al naar 24 zijn gegaan, simpelweg omdat er een aantal marines zijn... Uh, die wat robuster, komt dat woord nog een keer, hebben aangegeven nee, in een combinatie. De nou, de we houden ermee op, komprijs. u moet samen gaan overleggen. Meneer de Broeke ja. van de VVD, dank. hartelijk dank. En Tineke Netelbos van ook, de VVD ja. ook. Hartelijk dank. Een bijzonder debat in Australië. Het parlement wil namelijk dat ieder pakje sigaretten er hetzelfde uitziet. Ongeacht het merk hoe dat zit, horen we zo dadelijk eerst naar Weinand Zwaan. Met nog wat mist in het oosten. Hoe is het verder op de weg? Ja, en ook in de kop van Noord-Holland. Maar uh, dat moet wel wat minder worden. En Ook de spitsdrukte die neemt af. Ook goed nieuws voor de wegen rond Rotterdam. Want de A16 is weer vrij. Bij de oprit Rotterdam Centrum gebeurde in noordelijke richting een ongeluk. Duurde allemaal vrij lang. Files zijn er ontstaan op de A15 bij Ridderkerk en de A20 in beide richtingen voor Knopen ter Maar goed, dat moeten we wat gaan rijden. En de A22 die houden we er voorlopig in van Beverwijk naar Velsen. Daar moet nog een spoedreparatie worden uitgevoerd in de Velsen tunnel. Gaat de hele dag duren. 4 kilometer file is het gevolg. Rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In de plannen voor de nationale politie speelt de wijkagent een sleutelrol. En daarom is Mark Robin Visser al de hele ochtend op pad met Machiel van der Ven, wijkagent te Apeldoorn. <totstuken> Zeg, als agent heb je ook een wat langzamer loopje, heb ik wel eens gehoord. Is dat zo? Als wijkagent ook? Dat je net iets langzamer loopt dan de rest van de mensen? Ja, je wil uh, graag in contact komen met mensen en als je op, uh, met een heel hoog tempo gaat lopen, dan, uh, ja, dan mis je het doel. Je wil graag aanspreekbaar zijn. En hoe snel lopen we dan? Doe dat eens voor. Ik heb een stap. Uh, ik heb stap, er ook altijd aan moeten. Stap, rennen. Stap, ja, gewoon, stap, een beetje slenterig. Ja, ik moest wel. Stap, en dan kom je vanzelf mensen tegen. Goedemorgen ja. moeders. Goedemorgen. Weet u wie dit is? Wijkagent. Ja. Kent ja. u hem? Ja, oh zeker. Hoe, oh, oh, hoe, hoe, hoe kent u hem? Uh, van school. Ik zie hem regelmatig rijden. Lange school, dus. Ja, uh, ja ik klink een beetje verkouden. Het komt niet. Oh, dat aan. is helemaal niet erg, mevrouw. Hoor. Nee. nee. Of, vind, vindt u het erg dat zij verkouden? Nee, ik blijf wel een beetje op de buurt, want ik wil ook niet verkouden worden. Nee, nee. Ik <laughs> 哈哈哈 <laughs> <laughs> Je hebt natuurlijk, uh, we staan nu bij een basisschool, als agent in een uniform kom je met een, een herkenbare auto en heb je altijd wel veel aanspraken, Ja, Ja, en, uh, een aantrekkingskracht op kinderen sowieso, want die vinden natuurlijk het uniform uh, heel mooi. Maar uh, ouders die, uh, ja, die gelijk van de gelegenheid gebruik maken om uh, je aan te spreken over dingen uh, ja, die in hun ogen niet uh, goed gaan. Dan hoor je wel eens wat zo, hier op zo'n schoolplein? Ja, op zo'n schoolplein uh, hoor je heel erg veel. Dus dus een het is een hele tactische plek om te gaan staan eigenlijk, waar we nu staan? Ja, want het gros van de mensen die hun kinderen naar deze school brengen zijn ook daadwerkelijk wijkbewoners voor mij. Dus uh, zo kom je in contact met je, met je wijkbewoners. En dat, dan heb je uh, als, als wijkagent heb je een heel grote vertrouwensrelatie met mensen. En dat komt omdat je persoonlijk contact hebt met mensen. En daardoor, door dat persoonlijk contact, krijg je ook informatie die voor mij als politieman weer heel handig uh, kan zijn. Ja. U bent een politieagent. I iedereen begint als politieagent voordat je werkagent kan worden. Hè? Ja, dat klopt. Je begint uh, na de politieopleiding en die duurt tegenwoordig uh, drie of vier jaar begin je in de ja, basispolitiezorg, dus als, als, melder, als, als iemand die op de auto zit en meldingen rijdt en van daaruit kun je neventaken krijgen, zoals op de mountainbike, bij de mobiele eenheid. En als je, als je die ambitie hebt om wijkagent te worden dan na een aantal jaren, als je ja, ervaring hebt opgedaan, dan kun je wijkagent worden. Je en waarom doet. hebt u gekozen om deze richting op te gaan? Nou, waar ik het eerder over had, dat je je bezighoudt met uh, oplossen van structurele problemen, samen met netwerkpartners, want ik doe het echt niet alleen. Wat heb... zijn netwerkpartners? Ja, dat zijn uh, uh, instanties uh, die jou helpen bij je werk en ik help hen. Uh, denk aan een gemeente, aan een uh, bureau jeugdzorg, aan een wijkraad. Uh, ja, er zijn er zoveel uh, om, op, om op te ja, noemen, maar ja. daar maak je allemaal onderdeel van als uh, wijkagent. En echt op buurtniveau, op nog kleiner dan lokaal eigenlijk? Ja, heel veel contact, bijvoorbeeld alleen al met een, met een wijkraad. En hoeveel burgers heeft u nou onder uw hoede? Ik meen 9.500, 9.500 ongeveer. Is dat te doen? Is dat veel? Is dat weinig? Ja, dat ligt ook natuurlijk aan, uh, aan wat voor wijk je hebt. Ja. Ik kan me voorstellen, als je een vogelaar, uh, een zogenaamde vogelaarwijk mm -hmm. hebt als wijkagent. Ja, dan, uh, dan, dan is dat mogelijk te veel. Maar ik heb een, uh, een, een normale, ja, redelijk normale wijk, een uh, modale wijk. Dan ben je wel heel erg druk. Mm -hmm. Uh, maar het is wel te behapstukken. Ja. Hoe lang mag je nou in één wijk blijven werken? Want ik kan me voorstellen dat je niet tot je pensioen uh, hier mag blijven. Dat zou niet goed zijn, denk ik. Nee, maar wel tot. veel. Dan raak je toch te veel verknocht met... Uh, of... Ja, nou, je mag wel tot aan je pensioen uh, wijkagent blijven. Ja. Alleen je hebt een, een, soort, een termijn van zes jaar dat je in één wijk uh, als wijkagent uh, werkzaam mag zijn. Want je zit natuurlijk met uh, heel veel informatie. In iedere straat weet ik dingen van mensen die de rest van de wereld uh, niet weten. En Het gevaar is dat je te veel uh, versmelt zeg maar, met je wijk. Waardoor je uh, functie als politieman wat uh, moeilijker uit uh, ja. te oefenen is. Nou, ja. dus uh, zes jaar en dan, uh, of, dan uh, ga je weer naar een andere wijk als het goed is. Margiel van der Ven, wijkagent in Apeldoorn. Mark Robin Visser liep de hele ochtend met hem mee. Veel meer over de wijkagent en de nationale politie... die vanaf 1 januari moet gaan beginnen. Leest u op onze website. Ook daar uitgelekte reportage rapportage over de nationale politie... en de verantwoordelijkheden, bestuurlijke verantwoordelijkheden. NOS.nl Zeven minuten voor half tien is het. Luistert naar het Radio 1-journaal. James Murdoch, zoon van mediamagnaat Rupert Murdoch... moet zich vandaag verantwoorden voor een commissie van het Britse Lagerhuis... over dat afluisterschandaal. Het schandaal dat leidde tot het opheffen van de sensatiekrant News of the World... en de arrestatie van bijna twintig journalisten. Maar was nou eigenlijk de impact van het schandaal voor de langere termijn? Zullen er bijvoorbeeld strengere regels komen voor de pers in Groot-Brittannië? Correspondent Arjen van der Horst gaat op zoek naar antwoorden.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 Ja, dus niet alleen strengere regels, maar ook een einde aan het monopolie van uh, het Murdoch-imperium. Een bijdrage van correspondent Arjen van der Horst. Gaan we gaan nog even naar Australië, want de Senaat daar debatteert op dit moment over de kleur van sigarettenpakjes. Jazeker, de kleur. Australië wordt waarschijnlijk het eerste land ter wereld dat fabrikanten verplicht om sigarettenpakjes allemaal dezelfde kleur te laten produceren. Ongeacht het merk. Correspondent Robert Portier. Robert, hoe zit dat? Ja, nou eigenlijk heeft het te maken met het feit dat een aantal merken sigaretten eh, best wel als klemmerers worden ervaren. En dat het dus eigenlijk stoer is om die merken te kopen. Nou, daar wil de overheid vanaf. Ze zeggen van, eh, als we het onaantrekkelijk maken zo'n pakje, nou dan zal het ook wel minder aantrekkelijk zijn om de sigaretten te kopen. En dus moeten alle merken hetzelfde pakje gaan eh, hanteren. En dat is een olijfbruine kleur. Die is speciaal gekozen omdat die zo onaantrekkelijk is. Er staan allerlei waarschuwingen op. En de merken mogen niet een logo op het pakje zetten, mogen wel hun naam erop zetten... maar alleen maar in een door de uh, regering voorgeschreven lettertype en lettergrootte. Huh? Dus we worden eigenlijk ontdaan van alle kenmerken van uh, de sigarettenmerken. Oké, okay. een beetje zoals een schooluniform in Engeland. Hè? Is de meerderheid van de politici ervan overtuigd dat dit dan werkt? Nee, dat zijn ze niet, want het is voor het eerst in de wereld dat dit uh, wordt ingevoerd... Uh, dus het is niet duidelijk of het gaat werken, maar wel is het voor iedereen duidelijk dat roken heel veel ziektes uh, veroorzaakt, heel veel kosten met zich meebrengt en dat het kan worden voorkomen. En daarom zijn er eigenlijk alle gezinden in die senaten voor om maatregelen te nemen die de promotie van sigaretten tegengaat. Want, zegt ook de minister van Gezondheid vandaag, elke keer als je een pakje uit je zak pakt, ja dan is dat toch een advertentie om te gaan roken. En we willen daarvan af. En de industrie, wat vindt hij ervan? Ja, die maakt zich natuurlijk ernstig zorgen. Het raakt direct aan hun omzet. Dus daarom stappen ze onmiddellijk naar de Hoge Raad als dit uh, wordt besloten. En iedereen is ervan overtuigd dat het ook doorgaat. Dus uh, ze weten al dat ze naar de Hoge Raad gaan. Ze willen namelijk graag zelf bepalen wat ze met hun merk doen. En ze uh, willen graag dat een rechter daar een uitspraak over doet. Maar zeggen zij, kijk, we kunnen nu niet adverteren. We kunnen geen promoties meer maken. De enige manier om te concurreren is op prijs. Dus sigaretten gaan goedkoper worden... Daarmee wordt het toegankelijker voor jongeren om, om roken op te nemen. En dat kon wel eens het een tegenovergestelde effect zijn... van wat ze nou eigenlijk beogen daar in Australië. Robert Portier over de kleur van sigarettenpakjes. Allemaal dezelfde kleur moet het krijgen in Australië. Tot zover het NOS Radio 1-journaal. Uiteraard morgen weer een editie. Tot morgen. Eh, tot straks. Sven Kokkelman. Wat heb je in je zin? Goedemorgen, Lara. De PVV en de VVD willen veel zwaardere straffen... voor mensen die zich schuldig maken aan ouderenmishandeling. <coughs> Pardon. Fleur Aangema van de PVV legt zo meteen uit... waarom die maatregel helpt om het aantal van 200.000 gevallen... van ouderenmishandeling per jaar omlaag te doen brengen. Verder, om kostbare tijd te winnen, moet de regionale politiekorps... voortaan verplicht persoonsvermissingen direct melden... bij het Landelijk Bureau Vermiste Personen... besloot minister opstelte van Veiligheid en Justitie deze week... hoeveel tijd we daarmee winnen en hoeveel levens we daarmee misschien wel gaan redden, horen we straks van de teamleider van het Landelijk Bureau Vermiste Personen. En de vrouwen van Srebrenica kijken gisteravond naar die uitzending van Profiel over Karamans nee. En dat is ook daar groot nieuws geworden. Dat en meer zo meteen na het nieuws van 1 minuut over half tien. Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De Europese effectenbeurzen zijn bij opening verder omlaag gegaan. De AIX stond direct 1,5% lager. In navolging van de beurzen in Amerika en Europa lieten ook de Oost-Aziatische beurzen vanochtend flinke verliezen zien. Oorzaak is de opgelopen rente op Italiaanse staatsobligaties. China zegt dat verscherpte sancties tegen Iran geen oplossing zijn. Gisteren sprak Rusland zich al uit tegen verdere sancties. Aanleiding is een rapport van het Internationaal Atoomagentschap... waarin staat dat Iran vrijwel zeker werkt aan een atoombom. Onder meer Israël zinspeelde op een aanval op Irans nucleaire installaties. En het aantal winkelverboden in Nederland stijgt naar recordhoogte. Volgens Detailhandel Nederland zullen dit jaar voor het eerst 10.000 winkelverboden worden opgelegd. En dat is 10% meer dan vorig jaar. Bij een winkelverbod mag iemand voor een bepaalde periode een winkel niet in. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANRB-verkeersinformatie. De ochtendspits is nog niet voorbij. 25 files, iets meer dan 100 kilometer. Vinden we vooral op de wegen rond Amsterdam en Rotterdam. Bovendien komt langs, eh, het, rond het IJsselmeer en langs de Oostgrens plaatselijk nog dichte mist voor. Langs de files staan nu nog op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Voor Knoop het Raasdorp, 6 kilometer. A16 van Breda naar Rotterdam. Voor de Van Brinnen-Noordbrug, 7 kilometer, of nog Zwijndrecht. Had te maken met een ongeluk, maar de rijstroken op de A16 zijn weer vrij. Het loopt ook nog vast op de A20 door het ongeluk op de A16. Richting Gouda staat voorknopen plein 7 kilometer. De file op de andere, de andere kant op, richting Hoek van Holland... wordt nu snel korter, 4 kilometer. En de A22 van Beverwijk naar Velze voor de tunnel 4 kilometer. Door werkzaamheden is de rechte rijstrook dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De PVV wil daders van oudere mishandeling keihard straffen. De regionale politie moet persoonsvermissing voortaan direct gaan melden... bij het landelijk bureau vermiste personen. De vrouwen van Srebrenica zien de profieluitzending van Dutchbed... Uh, commandant Karamans van gisteravond. En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is drie over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen Nederland. Roy Herkens is vanochtend in Zaltbommel. Jaarlijks worden tienduizenden kentekenplaten van auto's gestolen. De BOVAG voert vandaag actie om ervoor te zorgen dat automobilisten hun kentekenplaten goed vastzetten. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl VVD en PVV willen dat de oudere mishandeling strenger wordt bestraft. Jaarlijks worden in Nederland zo'n 200.000 ouderen mishandeld. En de PVV wil dat het vonnis drie keer hoger zal uitvallen dan nu. Fleur Aagema, goedemorgen. Goedemorgen. Tweede Kamerlid voor de PVV. Wat gaat drie keer zwaarder straffen helpen? Nou, dat gaat in ieder geval helpen dat uh, de strafwijzen daardoor uh, veel hoger worden. En uh, mishandelaars daardoor eerder in de categorie komen... waardoor er ook daadwerkelijk een gevangenisstraf volgt. Ja, aan wat voor straffen moet ik dan denken... Nou, ja, dan moeten denken aan, aan, aan straffen van, uh, die in die categorie vallen... dat er dus echt gewoon uh, een aantal weken tot maanden gevangenisstraffen volgt. En niet een simpel taakstrafje. Wanneer krijg je zo'n gevangenisstraf in uw ogen? Nou, als mensen dus uh, ouderen mishandelen... Dat zie je in ieder geval op dit moment dat ja, er eigenlijk weinig mee gebeurt. Hè. Vooral de cultuur en instellingen is zo van uh, ja, dat ligt in het verleden en we hebben nu verbeterplannen en we gaan het beter doen in de toekomst. Ja. Uh, dus op dit moment wordt er eigenlijk veel te weinig überhaupt aan gedaan. Ja. En ik vind gewoon dat als mensen mishandeld worden, dat die daders moeten worden vervolgd ja. en bestraft. En die straf moet zo hoog zijn dat er ook een signaalwerking van uitgaat. Want het is echt verschrikkelijk wat er gebeurt. Ja. Maar goed, uh, over wat voor type mishandeling hebben we het? Nou, daar hebben we bijvoorbeeld over uh, nou, wat ik uh, afgelopen week nog opgestuurd kreeg: uh, foto's van een dame van uh, 96 jaar in een instelling die het hele gezicht bont en blauw geslagen is. Um, ja, het is zo hartverscheurend. Ja. Of dan heb ik het over uh, een manier waarbij um, uh, de, de armen gewoon helemaal opengebeten zijn door een medebewoner. Um, of, of ja, een dame die op bed gegooid wordt en de armen van onder tot boven blauw heeft. Ja, zijn dat de uitzonderingen of zijn dit de categorie mishandelingen... die bij die 200.000 het meeste voorkomen? Nou, ja, Dit is waar we nog zicht op hebben, want dat gebeurt in de instellingen. En daar is dus de cultuur in die instellingen het allerbelangrijkst. Hmm. Maar wat we ook zien, en daar hebben we bijna geen zicht op... is wat er in thuissituaties gebeurt. Op het moment dat er minder toezicht is, gebeurde er... Uh, Um, zoveel verschrikkelijke dingen. Dan heb je het ook over, over uitbuiting, over uh, ouderen van wie, van wie. Uh, in wezen de de erfenis al afgetroggeld wordt nog voordat de moeder zo overleden is. Ja. nou weet iedereen dat je mensen niet mag mishandelen. Waarom is ja. het mishandelen van een oudere erger dan van een, uh, iemand die wat jonger is? Ja, mishandeling is altijd erg en moet altijd aangepakt worden. Waarom gaat maar... dan het aantal uh, straffen of de strafmaat voor mishandelingen in zijn algemeenheid niet omhoog? Nou, ja, wij vinden ook dat die in zijn algemeenheid uh, omhoog moet. Maar wat ik ook goed vond was dat Teven uh, met een brief kwam richting de Kamer, dat waarin de staatssecretaris? Hij, de staatssecretaris, dat hij vindt dat ambulancepersoneel en andere gezagsdragers uh, dat er dan een drie keer hogere straf moet, uh, moet volgen. Ja. Daar sluiten wij bij aan. Ja. Omdat als je kijkt naar deze mensen, oudere mensen... die. Um, die zitten in een afhankelijkheidsrelatie. Uh, ze zijn uh, fysiek de zwakkere partij. Ja, ze en zijn minder weerbaar. Ja, en het gebeurt ook vaak door iemand in de omgeving. Ja. Uh, maar ook op straat bijvoorbeeld. Als een oude dame met een rollator op straat rooft... en, en, en dan nog beroofd wordt van haar tasje. Ja. Nou, hoe laag kun je gaan? Ja. Nou, heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid... dat is Veldhuizen van Zanten, uh, aangekondigd... Uh, in maart dit jaar, een campagne tegen oudere te gaan voeren... en een meldplicht in te voeren ja. voor meldmantelzorgers. Uh, met andere woorden je kunt pas verder gaan straffen als het ook wordt gemeld. Werkt ja. dat inmiddels? Uh, dat, dat werkt, want we hebben natuurlijk vier punten opgeschreven in het gedoogakkoord. Daar hebben wij uh, voor geijverd, hm. uh, ten tijde van de onderhandelingen. Um, en voor de mantelzorgers uh, uh, en voor de thuissituaties geldt slechts een meldcode. Wij vinden dat er dus ook een meldplicht moet zijn. Ja. En uh, de staatssecretaris heeft een meldpunt opgericht... waar nu al ja, zo'n 90 meldingen binnen zijn gekomen. Ja, Dat is het topje van de ijsberg. Ja. Want zoals u al zelf tijdens uw introductie zei... de schattingen gaan uit dat zo'n 200.000 ouderen per jaar... Ja. Uh, het slachtoffer worden van mishandeling. Ja. En dan heb je het over fysiek, geestelijk, maar ook uitbuiting en verwaarlozing. Ja. De vraag is of zwaarder straffen ook het aantal mishandelingen... daadwerkelijk omlaag zal brengen. Want je kunt het signaleren. Het moet gemeld worden. Vervolgens moet aangifte worden gedaan. Dan moet justitie er nog werk gaan maken. Dan ja. moeten die mensen voor de rechter worden gebracht. Dat is een vrij lang traject. Dus gaat dat ook gebeuren? Nou, ik denk het wel. Omdat... Uh, kijk, nu is de situatie zo. En dan heb ik het met name over de instellingen dat de cultuur daar gewoon niet goed is. Dat uh, mensen die uh, ouderen mishandelen zelfs nog het hand boven het hoofd gehouden wordt. Komt het ja. wel aan het licht? Nou, de verdwijnen ze gewoon de thuiszorg in. Ja. ja, en dat moet gewoon niet. En daarom ook die verklaring omtrent het gedrag. En we moeten gewoon een, een, een, een landbouw registratiepunt maken voor mensen die veroordeeld zijn. Het moet een teneur worden dat, dat je gewoon van ouderen afblijft. Ze zijn kwetsbaar, ze zijn afhankelijk. Ja. Blijven met je, met je takken vanaf. Vandaar het voorstel om uh, drie keer zwaardere straffen te gaan invoeren voor de mishandeling ja, van dat... ouderen. En ook een landelijk registratiepunt, ja. uh, meer opvangplaatsen, ja. uh, de ambtshalve vervolging door de politie. Dat zou de politie veel vaker moeten doen, want heel ja. vaak als er geen aangifte ligt, um, dan doet de politie ook niets. Nou, dat kunnen ze wel, dat moeten ze vaker doen. Ja. En uh, we willen ook een verwijsindex uh, voor ouderen. Goed, tot slot nog één vraag van een andere orde, zal ik maar zeggen. We hebben allemaal de commotie gezien rondom de enquêtecommissie uh, deze week. Gaat uw uh, fractie, uw partij, iemand anders in plaats van Dion Graus in die commissie zetten? Of weet u dat nog niet? Dat weet ik nog niet. Oké, okay, dat horen we dan nog van u. Ik dank u zeer voor uw toelichting op uw plannen... om ouderenmishandeling drie keer zwaarder te straffen. Fleur dank Adema, gedaan. hartelijk dank. De vraag van vandaag. Elke dag we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Ik zei het al, PVV-Kamerlid Dion Graus... stapte uit de parlementaire enquêtecommissie... onder voorzitterschap van SP-Kamerlid Jan de Wit. Is dat eigenlijk wel eens eerder voorgekomen? Bert van Braak is parlementair historicus en heeft het antwoord. Uh, ja, dat is al eens eerder voorgekomen. Dat was in uh, 2003. Toen was er een commissie die deed onderzoek naar het uh, integratiebeleid. Dus van minderheden. En toen was het sp uh, Kamerlid Lasrak, Ali Lassrak, uh, die is toen eigenlijk op, min of meer op eigen initiatief uit die commissie gestapt, omdat hij vond dat uh, ja, er te veel werd gebruik gemaakt van uh, externe onderzoekers. En, uh, en hij vond dat burgers veel meer inzichten moest, moesten kunnen kenbaar maken. En nou ja, toen heeft hij zelf bedankt voor die commissie. Wat de commissie De Wit betreft, uh, waar dus nu graus uitgestapt is, ja, die commissie die kan gewoon doorgaan. Als er een vacature is in zo'n commissie... dan is het zo dat de partij die, uh, ja, waar dat lid toe behoorde... Uh, die, die heeft dan weer recht om zelf weer een nieuw lid te benoemen. Het is een beetje de vraag of de commissie het nodig vindt. Het kan ook dat ze die vacature gewoon openlaten. En er zijn ook plaatsvervangende leden... die kunnen eventueel ook uh, die plaats innemen. Maar dat hoeft, dus niet, dat hoeft dan niet een PVV'er te zijn. Aldus, het antwoord van Bert van Braak, parlementair historicus. Heeft u ook een vraag bij het nieuws... mailt u ons dan vooral naar goedenborgennederland.nl... voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Zaltbommel. Diefstal van kentekenplaten met Roy Hirkens. Goedendag meneer. Eén klein vraagje. Is er wel eens een kentekenplaat van u gestolen? Nee. nee. nee. Ook nog nooit verloren? Gelukkig niet. Want uh, als ik zo eventjes kijk, deze is er wel heel makkelijk af te halen. Hè? Een kruiskopschroevendraaier en je bent er. Meneer, mag ik u wat vragen? Heeft u wel eens een kentekenplaat verloren? Nee. nee. Gestolen wel eens? Ook niet. U? Nee, ik ook niet. Oké, nee, Dank jullie wel. Gijs Bosman van de BOVAG. Als we wat mensen vragen hier, dan zijn er niet zoveel ervaringen van mensen die ook daadwerkelijk hun kentekenplaat hebben verloren dan wel dat het kentekenplaat gestolen is? Nee, nou dan hebben ze geluk gehad, want het, uh, het komt wel degelijk voor. Uh, er worden ieder jaar uh, toch zo'n 10.000 tot 20.000 kentekenplaten gestolen. En ongeveer 100.000 uh, raken mensen kwijt. Dus die, die, ja, die vallen letterlijk van de auto af. Dus dat zijn er behoorlijk wat. Uh, het is een probleem. Dus er moet wat aan gebeuren. Ja, naast de A2 staan we bij het pompstation Luchtwest... tussen Utrecht en Bos Als boeven een kentekenplaat pakken dan draait de rechtmatige eigenaar ook voor de schade op. Ja, nou ja, dat is inderdaad eigenlijk het grootste probleem. De, uh, met die gestolen kentekenplaat gebeuren nare dingen. Die worden bijvoorbeeld gebruikt om uh, te tanken zonder te betalen. Dus als vals kentekenplaat worden ze dan ingezet. Maar er worden natuurlijk ook verkeersovertredingen mee begaan. In het ergste geval echt een, een, een misdrijf. Dus denk aan een ramkraak of zo. Ja, en als de politie dan op zoek gaat naar de eigenaar van zo'n kentekenplaat... dan komen ze bij jou voor de deur. En dan moet jij uitleggen dat jij uh, niet degene was die dat uh, gedaan heeft. Veelal is de oorzaak van een gestolen of verloren kentekenplaat een gebrekkige montage. Laten we eens eventjes uh, langs wat auto's lopen hier. Er staan hier willekeurig geparkeerd voor, uh, voor het pompstation. Is deze kentekenplaat goed, goed uh, te demonteren? Nou ja, ik ga het niet voordoen, maar ik zou je vertellen dat ik deze met, uh, met vijf seconden los heb. En ik heb er volgens mij niet eens gereedschap bij nodig. Wat je ziet is dat veel kentekenplaten in zo'n mooie kunststofhouder geklikt zitten. Met wat, wat reclame eronder. En die kun je eigenlijk heel makkelijk met een schroevendraadje, en ja Soms zelfs met je blote vingers kun je die losmaken. Dus dat is niet goed. Wat je moet doen is een kentekenplaat vast laten zetten. En dat kun je het beste even aan de specialisten overlaten. Je garagebedrijf die kan het in een paar tellen voor je doen. Met bijvoorbeeld popnageltjes of met speciale schroeven. Dat hij echt aan de auto vastzit. Want ja, dan zal zeker een gelegenheidsdief die ja, toch de snelle score wil doen, die zal hem er niet zo af kunnen halen. Het liefste dus popnagels, zegt u. Maar waarom niet gewoon het kentekenplaten vastlassen aan auto's om het criminelen moeilijker te maken ze te stelen? Hè? Die oproept, deed Ewout Klok van de Belangenvereniging van Onafhankelijke Pophouders ook. Een nieuwe auto krijgt een kenteken en de plaat wordt pas weer verwijderd als de auto gesloopt wordt. Ja, is op zich uh, qua idee heel aardig. Technische uitvoerbaarheid is een stuk minder. En uh, kijk, wij hebben natuurlijk als BOVAG het voordeel dat wij uh, ook verstand hebben van de auto en niet alleen van de brandstof. De meeste auto's hebben tegenwoordig kunststofbumpers, dus daar kun je praktisch gezegd uh, kun je daar al niet uh, iets oplossen. Bovendien kan het voorkomen dat een kentekenplaat van een auto vervangen moet worden. Ja, en dan zou het zonde zijn als je je halve auto ook opnieuw moet gaan spuiten, omdat die hele kentekenplaat aan vast gelast zit. Dus dat gaat wel erg ver. En ja, nogmaals, in de meeste gevallen kan het helemaal niet. Clemens van Hulten, eigenaar van het pompstation hier. Hebben jullie nu nog recent veel last gehad van doorrijders? Wij hebben in steeds mindere mate last van doorrijders. Wij hebben hier op het voorterrein iemand staan die uh, dienst verleent, service verleent. En uh, dat heeft een enorme impact op een doorrijder. Dus wij hebben steeds minder last. Want u bent de servicemedewerker. U uh, heeft een fel gekleurd hesje aan. U staat u, uh, hier sinds kort ja. eigenlijk een beetje als middel tegen de doorrijders. Ook ja. ja. ja. En de automobilisten die herkennen u ook als zodanig. Ja, en die komen ook echt naar me toe om dat te vragen. Die zeggen ook van, staat u hier ook echt voor de doorrijders? En vorige week was er zelfs iemand, een Marokkaanse jongen... en die vroeg aan mij van, uh, klopt het ook dat ik bij u een gratis tank krijg... als ik een doorrijder aankom geven? Ze houden er wel rekening mee. Als automobilisten luisteraars denken... nou, ik zou ook wel graag mijn kentekenplaat goed vast willen laten zetten... dan kan dat vanaf 12 uur vanmiddag bij tankstation De Luchtwest... Aan de A2 bij Zalbommel, daar staan dan monteurs klaar... om gratis kentekenplaten goed vast te zetten. Zij horen rooie heerkunst en het was koud daar, geloof ik. Straks ook in Sarajevo is gekeken naar de profieluitzending van gisteravond... over Dutchbed-commandant Tom Karamans. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag... 1956. November 4, 1956, at dawn, a thousand Soviet tanks rolled into the center of Budapest to put down a revolt which had brought hope, freedom and a new style of government to the people of Hungary. Aan de Hongaarse volksopstand van 1956 die zo optimistisch begon, kwam een bloedig einde deze dag in 1956, 10 november dus. Erzsé, kusz. Wesh, als ik het goed uh, uitspreek, was destijds 14 jaar oud en bevond zich tussen de revolutionairen. Er was een, uh, een jongen naast me en uh, ja, dat heb ik een beetje vriendschap meegekregen toen die avond. Ja, gewoon omdat we naast elkaar stonden te joelig. En toen hebben we elkaar gezegd dat we contact zouden houden. En we zijn inderdaad... ...bij elkaar gekomen intussen was weer een grote menigte... ...en die in langs verschillende wegen naar het parlement ging... ...waar duizenden mensen weer stonden... ...en ook vrouwen, kinderen, oudjes, alles. En uh, toen merkte ik pas dat hij meer georganiseerd erbij hoorde. En toen zijn wij daar uh, achter in een, in een straatje gegaan... ...en waar langs die tanks... En de bedoeling was om ze uit te schakelen. Ja, de bedoeling was om in een nauwe straat te lokken... waar ze eigenlijk niet meer uh, konden draaien... dat ze zelf in de weg zaten. En dan werden ze eerst met molotov-cocktails... en later werden ze met handgranaten in band, brand gestroken. Nou, zodoende zaten we daar in een portiekje te schuilen... en uit die huizen... nou, dat waren hoofdzakelijk kinderen en, en jonge mensen... Die dan uh, ja, met die molotov-cocktails en, en andere geschut. die tanken aanvielen. En toen die eerste tank was het tactiek was om. het eerste door te laten komen. tot aan het einde van de straat. Tot die laatste erin zat. en dan die eerste en die laatste uitschakelen. En uh, dan konden die anderen ook nergens meer naartoe. dan konden ze die één voor één uitschakelen. Dat vind je, die, uh, die had een wapen. Die had een uh, ja, soort machineke weer. En inderdaad, op een gegeven moment begonnen de tanks binnen te komen. En toen uh, rende hij op een gegeven moment de straat op toen één tank heel dichtbij was. En uh, ja, of hij dat beschoten of zo, dat was helemaal niet duidelijk. Want het was, ja, die dingen branden ook. Het was uh, geen duidelijke beeld, maar uh, ja... Ik was hartstikke bang, dus ik in, bleef in dat portiekje. En toen zag ik hem in een vaas dat die tank, ja hij was gevallen, of die nou beschoten was of wat dan ook, weet ik niet. En die tank die, die, die, die reed verder en die ging over zijn benen heen. En uh, aangezien die tank gestopt werd, was ik bang van hij gaat dadelijk terug en dan gaat hij nog eens overheen. Dus uh, ja, toen heb ik ook mijn enige handkanaat gegooid naar die tank toe. Maar uh, ja, door, uh, waarschijnlijk was het er dichtbij. Dus door, door die luchtdruk vroeg terug in het portiekje. Ik was aan mijn been gewond. Dus had er zat een scherf in. Maar ja, dat realiseerde ik me op dat moment helemaal niet. En op een gegeven moment had ik zoiets van wegwezen. En toen ben ik die straat uitgerend... En twee straten verder kon ik uh, op een vrachtwagen klimmen... die richting Boeda ging over de brug, want daar woonden wij. En uh, toen kon ik met de tram weer naar huis. Al dus Ergie Kujnves, ooggetuige en deelnemer aan de revolutionaire opstand... die zo bloedig werd neergeslagen in Hongarije in 1956.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 Lennon Marleen was dit met Sitting Down here. Het is acht minuten voor tien, dames en heren. We gaan naar Bosnië, waar gisteravond ook is gekeken naar de uitzending van Caro's profiel over oud-Dutch band commandant Tom Karremans. En die werd uh, geconfronteerd met uh, oogtuigenverslagen onder meer van uh, collega's die zijn versie van uh, het verhaal dat hij altijd heeft uh, omhoog gehouden in twijfel trekken. Um, we gaan naar Marcel van der Steen. Goedemorgen. In die uitzending zien we vrienden en betrokkenen van de commandant. en de commandant zelf terugkijken naar de beelden uit 1995. Dat is uh, juli 1995 toen de moslim Srebrenica viel. Met wie heb jij teruggekeken? Ik heb met verschillende uh, Bosnische Nederlanders teruggekeken gisteravond. Uh, die uiteraard dus ook het uh, Nederlands hebben kunnen verstaan. en uh, Karmans hebben kunnen volgen. Maar ook betrokken zijn, uiteraard, bij wat in Srebrenica is gebeurd. Een daarvan is. Um, Amra Hadziyarupovits. Zij is uh, kleindochter van de burgemeester van Srebrenica toen de tijd. Ja, en wat was de reactie op het zien van die documentaire? Nou, ze waren enerzijds natuurlijk geschokt door het feit, of in ieder geval wat er naar voren komt in, in profiel, dat, dat Karmant eigenlijk toen al te licht werd bevonden, maar toch is uh, uitgezonden naar Srebrenica als overste. Dat, dat vonden ze schokkend. Uh, ze kregen halverwege de... De aflevering toch ook wel medelijden met de man, omdat hij het wel heel erg moeilijk voor de kiezer krijgt in deze uitzending van zijn oude vrienden. Maar ja, tegelijkertijd wordt er ook wel, als je hier in Bosnië ook vraagt naar, naar Bosniërs die ik heb ge, uh, gevraagd naar hun mening en hun reactie op dit nieuws, dat ze zeggen van ja, maar niet alleen Nederland is daar verantwoordelijk en die wijzen vooral weer naar de Verenigde Naties en de lagen die daarboven zaten op dat moment. Ja. En wij zijn natuurlijk heel erg op onze Nederlandse rol. Maar hier wordt ook nog wel weer verder gekeken. Ja, in, in Nederland onderzoekt het Openbaar ministerie in Arnhem... de rol van Karamans bij de val van Srebrenica... en bij het verdwijnen van die moslimmannen... die uiteindelijk om het leven zijn gekomen. In twee tranches was dat. En er ligt een aangifte van, tegen hem... wegens genocide en het plegen van oorlogsmisdrijven... of betrokkenheid daarbij. Is ja. daar nog over gesproken in de aanleiding van deze documentaire? Nee, dat is dit moment niet overgesproken. Er wordt hier uh, in Sarajevo ook niet heel veel aandacht besteed aan het feit dat, dat uh, de, deze documentaire nu is gemaakt. en is uitgezonden. En ook niet uh, de uitspraak van Greg Kramer. De, de arts die uh, beweert dat Karmans heeft geweten dat deze mannen niet meer levend uiteindelijk terug zouden komen. Het gaat niet goed nee. met ze aflopen. Uh, of worden van gelijke strekking heeft hij tegen deze koronel-arts gezegd. Die ter plekke ook was in Srebrenica. Terwijl Karmans altijd heeft gezegd. Ik wist niet wat er met hen zou gaan gebeuren. Ja, en gisteren hoorden we hem niet al te overtuigend zeggen, ik geloof niet dat ik mijnheid heb gepleegd. Want dat was voor de commissie enkele jaren geleden die, uh, die uh, Sabrenica heeft onderzocht. Um, zo hebben we natuurlijk gisteren Karelmans gezien. Uh, overigens, hier in Sarajevo is, uh, is heel ander nieuws op dit moment, wat wel te maken heeft ook met Sabrenica um, uh, nieuws. Waar wel heel veel aandacht voor is een Canadese militair heeft beeldmateriaal naar buiten gebracht... en overhandigd aan verschillende organisaties in uh, Bosnië... waar ook nieuw Nederlands beeldmateriaal uh, te vinden is. We zien uh, Servische uh, uh, militairen en burgers... Uh, huizen plunderen van moslims die op dat moment vertrokken zijn. Dus het, eigenlijk het moment dat de bussen weg zijn... dat iedereen daar weg is gevoerd... Er staan Nederlandse militairen. Ook een beetje grappenmakend nog vast te leggen dat er uh, uh, geplunderd wordt. Uh, dat zien we op die beelden, dat kun je op uh, YouTube vinden ook nu. En um, dat is wel heel bijzonder en daar wordt uh, wel heel veel aandacht besteed hier nu in Bosnië. Ja, en uh, in welke zin dan? Nou, dat het, uh, het is nieuw materiaal, het is, het is wat we nog niet hebben gezien. Het komt en van het, een Canadese uh, bij... ex-militair af. Wat, wat zeg je? Het komt van een Canadese ex-militair af. Het komt van een Canadese ex-militair af die zegt uh, van ik kom er nu mee naar buiten. Hij zegt niet hoe die aan materiaal komt, want het is Nederlands materiaal. Maar een Canadese ex-militair die ook in Sebrengen heeft gezeten voor die tijd. En die zegt van en nu wil ik dat de mensen worden gepakt die verantwoordelijk zijn voor deze gruweldaden. Marcel van der Steen vanuit Sarajevo, ik dank je zeer. Straks, dames en heren, regionale politiekorpsen zijn voortaan verplicht om persoonsvermissingen per direct te melden bij het Landelijk Bureau Vermiste Personen. In het vervolg van Goedemorgen Nederland naar het Nieuws van 10 uur, tot zo.